Twee uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In Kiev is het overleg tussen de regering en de oppositie hervat. Drie Europese ministers proberen te bemiddelen in het conflict. Bij het overleg zijn ook de parlementsvoorzitter... en enkele parlementariërs aanwezig. De Amerikaanse vicepresident Biden... heeft telefonisch gesproken met Janukovic. Hij eist dat de president onmiddellijk eenheden terugtrekt... van het belegerde plein. Verwacht wordt dat de gesprekken tot diep in de nacht zullen duren. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Oekraïne opnieuw aangescherpt. Alle niet-essentiële reizen naar Kiev, Lviv en andere steden worden ontraden. Woensdag werd het reisadvies ook al aangescherpt vanwege het escalerende geweld in het land. De Nederlandse ambassade in Oekraïne roept Nederlanders nu op zich te laten registreren voor de zekerheid. Oud-burgemeester Wolfsen van Utrecht moet getuigen in een zaak van een weggepest gezin. Het Marokkaanse gezin werd in 2011 weggepest uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn. Volgens een advocaat vroeg burgemeester Wolfsen de gezinsleden toen persoonlijk terug te keren naar hun woning. De familie zou van Wolfsen de garantie hebben gekregen dat ze veilig zouden zijn. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Het 8 december strafproces blijft voorlopig geschorst, want de amnestiewet blijft van kracht. Dat zegt de openbare aanklager in het strafproces. Het proces werd in 2012 opgeschort nadat het Surinaamse parlement een omstreden wet aannam. Die verleende amnestie voor zo'n 20 strafbare feiten die in de jaren 80 werden gepleegd, waaronder de decembermoorden. Door de uitspraak hoefde hoofdverdachte president Desi Boutussen opnieuw niet berecht te worden. Het weer, het is bewolkt en het regent. In de loop van de nacht wordt het tijdelijk droog en dan wordt het zo'n 5 graden. Morgen en zaterdag zijn er buien, misschien met hagel en onweer. Maar de zon gaat ook af en toe schijnen. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Max. Met Astrid de Jong. Het is winter. Ja, ik denk ik zeg het maar even. Want het kan je zomaar uh, op het verkeerde pad brengen... als je deze week buiten hebt gelopen zonder jas, zoals uh, sommige onder ons... Het is echt nog steeds winter. Ja, en het is, het is donker natuurlijk, want het is midden in de nacht. Maar de radio staat aan en nachtzuster van Omroep Max is er voor je. En dat betekent dat je met al je vragen kunt bellen naar 0800-1121. Dat is alles wat je hoeft te onthouden, 0800-1121. Als er nou een vraag voorbij komt waar je een antwoord op weet, bel dan even. Of stuur een mailtje, nachtzuster-omroepmax.nl. Zet dan je nummer erin, dan bel ik jou. Dat scheelt weer een hoop uh, getoets en gewacht. Uh, chatten kan ook via omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon even links de chat aanklikken. En uh, je kunt ook altijd even twitteren, het nachtzuster. En facebook.com slash nachtzuster werkt ook. Nou, wat een mogelijkheden weer. Uh, voor zo'n simpel gegeven, namelijk vragen en antwoorden. Bel met je vragen naar 0800 een, een, twee, ze goede handen op mijn voorhoofd en kijk me even om. Help me bij het drinken van wat water. Als oh, zuster, blijf toch even bij me staan. Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht, doe iets aan de pijn. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht sister. haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijn.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 Nachtjester, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtjester, brand van binnen. Nachtjester, doe iets aan Nacht -zister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjester, al Nacht ik de morgen? Nachtjester, <telling> Nacht, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, zuster, doe iets aan je Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster, ik de morgen. Nacht, doe iets aan bij Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik zonder Nachtzister, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, ik zonder iets pijn. Oh, Nachtzister, oh, Nacht, oh, Nacht, oh, Nacht, oh, pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster, de de pijn, de pijn, de Nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster, nachtzuster. Schijnt een leuk beentje te zijn. Doe maar, heten ze. En het liedje wat je hoorde op Radio 1 'Bijnachtzuster' van Omroep Max... was natuurlijk... Nachtzuster. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten in dit programma. Als je een vraag wilt voorleggen aan het luisterpubliek van Radio 1. Doe dat vooral. 0800-1121. John, goeiemorgen of goeienacht. Ja. Hallo. Ah, hallo. Met John. Nee, echt? Ja, nou, <laughs> zeg het eens, dus, John. Werkelijk. Ja, het is echt waar, ik geloof ja, je. Ik heb, een, ik, heb een, ik heb een vraag die me al een tijdje bezighoudt. Mm -hmm. En dat is het volgende. Dat, uh, soms hoor je van ja, de trein heeft een uur vertraging. Ja, dat hoor je soms, ja. Ja? Ja. Maar dat is dan toch alleen maar het eerste uur. Je wou zeggen dat als een trein een uur vertraging heeft, dat, die, dat ze dan gewoon eigenlijk een trein overslaan. Ja, maar dan komt de trein van 9 uur, die komt om 10 uur, ja, en die van ja. 10 die komt om 11 uur. Ja. En die van 11 die komt om 12 uur. Ja. Dan heb je toch geen vertraging meer? Jawel. Waarom? Nou ja, omdat het niet is alsof die trein dan in de lucht verdwenen is en we gewoon alweer bezig zijn met de volgende trein. Ja, maar dat is toch alleen maar het eerste uur dat hij te laat is? Nee. Maar ja, het is natuurlijk ik begrijp, ik begrijp je punt wel. Het maakt jou als reiziger natuurlijk niet uit... of je om 11 uur in de trein van 11 uur of in de trein van 10 uur stapt. Nee. Nee. Nou, precies. Dus, wat is je vraag? Nou, hoe ze dan... Kijk, hoe ze dan... Kijk. En uh, van een vertraging kunnen spreken. Ja. Als, het, uh, als het de hele dag duurt, zeg maar. Ja. Daar snap ik helemaal niks van. Nou ja, ik zeg ook wel eens... als de trein van tien uur om half elf komt... dan kun je ook zeggen dat de trein van elf uur... een half uur versnelling heeft. Dat klinkt veel positiever. Nou ja, zo kun je het ook benaderen. Hmm, dat maakt hmm. niet uit. Hmm, hmm. Maar het is alleen dan... Zeg maar, het eerste half uur dat je er last van hebt. Ja, nou nee, de, nee. Uh, de eerste 59 minuten heb je er natuurlijk last van. Als je om tien uur in de trein wil stappen en dan komt pas om elf uur... dan heb je er best lang last ja, okay. van. Nou ja, dan hebben we het over een uurvertraging. Ja. ja. Goed, maar nou, de ja. vraag is, waarom hebben we het over... Dus het waarom, het eerste, bestaat dan überhaupt een uurvertraging? Uh, dan heb je het eerste uur heb je ergernis. Ja. Maar dan, dan komt om 11 uur... komt dus de trein van 10 uur, zeg ja. maar. Ja, ja, En om 12 uur komt de trein van 11 uur. Ja. Maar in principe heb je dan... de rest van de tijd geen vertraging meer. Nee. Nou, eigenlijk wil je gewoon een punt maken. Wat Eigenlijk wat? Eigenlijk wil je gewoon een punt maken, niet een vraag stellen. Nou ja, het is mijn vraag hoe ze dan, waarom ze dan spreken over van ja, de trein heeft de hele dag nog een uur vertraging. Ja, dat nee, heeft, ik begrijp dat vind het. Ik raar. Dat vind ik raar. Nou, weet je, het, ik, je hebt wel een beetje gelijk, want vaak wordt er dan gezegd van, u moet rekening houden met een vertraging van ongeveer 60 minuten, wordt er dan gezegd. Ja. Als er echt iets ergs gebeurd is, terwijl je, je zou in principe dan geen vertraging moeten hebben... omdat je gewoon de volgende trein neemt. Ja. Eigenlijk, eigenlijk, dan, ja. eigenlijk, ja, eigenlijk heb je dan alleen maar het eerste uur heb je er last van. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp je volledig, John. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het jou ook verbaast. Dat vind ik zo raar. Ja. <laughs> Maar weet je, nou, ik, ik hoop dat er iemand iets zinnigs over kan zeggen. En die belt dan naar 0800-1121. Zullen we het zo doen? Ja, ik vind het prima. Oh, gelukkig, want dat is een beetje het principe van dit programma. Nou, John, bedankt voor je vraag. Ja, nee, heel graag gedaan. Ik zat er al een tijdje mee. Ik ja. Dacht, nou, ik zal ik ga nou gewoon een keer bellen hoor. Nou, Ik denk, nou wordt het wel een keer tijd. Dat uh, lijkt me dat, het, dat je nu genoeg vertraging hebt opgelopen. Hé, hey, bedankt hè. Ja. <laughs> Leuke opmerking. Dag John. <laughs> Oké, okay, bedankt voor je tijd hè. Ja, jij ook. <laughs> hoi, fijne vrijdag. Met je programma. Doeg, ja. hoi, hoi, Dag. Jo van Balen, hallo. Hallo Astrid. Dag, hoe is het? Doch steeds gewoon doorgaan. Ja, dat is het eigenlijk een <laughs> beetje. Nou. Ja. Ik heb wel dus ik... een hele tijd geen mailtjes meer van je gehad. Nee. Gekregen, ik, gehad. Ben je, ik ben je goede adres kwijt. Want ik had nou, er opgezet ja. als het heet en, nou, dit weet nee dat, op, nee, dat werkt niet. Nee, apenstaatje -omroepmax .nl. Nacht... Ja, dat werkt niet. Nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl. Als je die kwijt, gekregen. hoe kun je die nou kwijt zijn? Ja, joh, ik had het wat verkeerd gedaan op de computer. Ik ga hem weer mooi een mailtje sturen. Ja, doe dat maar, maar daar bel je niet over. Nee, daar bel ik niet over. Ik heb een hele leuke vraag. Uh, waarom brandt een vaccinelichtje of een kaars... langer als je er een klein beetje zout op doet? Nou ja, joh, hoe kom je daar nou weer bij? Ja, de, hoe kom ik daar nou bij? Je weet ja, wel Ja, maar wie doet er nou een beetje zout op een, uh, een vaccinelichtje? Ik. Oh ja. En, <laughs> en hoe is dat zo gekomen? Nou, ik had, het, ik had het eerst een keer gehoord. En toen denk ik, ik ga het uitproberen. Dus ik uh, doe twee vaccinelichtjes aan. Tiener. Eén met zout erop en de andere <laughs> zonder zout. En die met zout die brandde veel langer. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad, uh, dat lijkt mij heel erg, steekproefsgewijs onderzoek ja, gedaan. Ja, dat heb ik gedaan, inderdaad, want een normaal brandt een vaccinelichtje. Als je een kleintje hebt, vier uur. En, nou, en deze branden ruim, ruim vier uur, zo wat vijf uur. Dat niet iedereen dat al lang doet dan. Ja, wat stom, hè? Maar brandt hij niet ook minder, uh, minder... Uh, min... Nee, hij brandt niet minder fel, want oh. ik heb ze alle twee in een, glaas, in een glas staan. <lacht> en uh, nou, ze blijven alle twee gewoon branden. Ja. En je zegt, ik had het ergens gehoord. Ik vraag me dan toch af wie dit ontdekt heeft. Ja, ik, ik heb het ergens opgeschreven en ik was oude schriften aan het nakijken. En toen denk ik, oh ja, dat ga ik uitproberen. Ja, want dus dat ik ben misschien al van, van twee of drie jaar oud. En, uh, dus ik heb het uitgeprobeerd. En ja, verdraaid. ja Nou, dat was dus mijn vraag. Ja, en dan maar, de, de, dan, uh, maar hopen dat er ook iemand een antwoord heeft. Ja, ja want ik, nou, ik, ik kan het je laten zien. Kom maar eventjes nou, hierin. Nou, heb je twee vaccinelichtjes bij de hand, Jo? Ja, die heb ik wel. Nou, de, de, doe eentje. Hoeveel zout uh, heeft een uh, gemiddeld vaccinelichtje nodig? Oh, nou, ja, moet je horen. Uh, misschien tien korreltjes. Ja, maar ik ga nou geen vaccinelichtje. want dan moet ik vier uur moet ik hier blijven zitten. Nou, dat is toch geen straf? Het schijnt een leuk programma op de radio te zijn. <laughs> ja, maar, dan moet ik naar mijn bed en, en nee... Je, je, beke... nee, je kunt niet naar bed gaan met een vaccinelichtje met zout nog in de kamer brandende. Nee, dat kan niet. dat, dat doe ik niet. Nee. Maar uh, doe je, probeer jij het maar uit. Ja. Heb jij geen vaccinelichtjes? Nee, ja. heb je ik heb normaal altijd vaccinelichtjes bij me, maar vandaag ben ik ze vergeten. Ja. Dat is oh, nou jammer. Je dus, dat, dat, heb je, dat heb je ook wel eens, dat je vergeten achter bent. Nou, af en toe... <laughs> ik word ook een dagje ouder, joh. Ja, maar... maar je moet hardlopen, wil je mij niet halen? Ja, dat wordt een probleem, hè? maar ik blijf het proberen. Je blijft proberen. <laughs> ik zit je op de hielen. Nee, ik, uh, ik, ik vind het een prachtige vraag. En uh, sowieso als iemand weet waarom een vaccinelichtje langer brandt... als je er een beetje zout op strooit, dan hoor ik het heel graag. Via 0800 1121. Maar als er iemand van plan is om vier uur wakker te blijven... of in, of in dit geval dan drie uur en uh, 44 minuten nog... Um, en twee vaccinelichtjes heeft staan... en de moeite wil nemen om een van die twee een beetje zout te strooien... dan zou ik dat ook erg op prijs stellen. Juist. Zo. Nou, dan zijn we helemaal bij, Jo. Dan uh, spreek ik je snel weer. Eh, Oké, okay. Astrid. Prettige nacht. Hetzelfde. Bedankt. Hoi, hoi. Dag. 0801121. Joke. Hallo, Astrid. Ik ben Joke Dag. van Heliot Jackson, weet je wel. Dag, Joke. Wat... Oh, van die... wat leuk. Ja. Van die platen, Jan. Nou ja, nee, je bent, ik pakken, even... wat... je bent nu even. Vanaf nu ben je Joke van het boek. Jongens. Wat lief van je. Ah, nou, maar we, nee, kunnen, we kunnen, kunnen elkaar geen cadeautjes blijven sturen natuurlijk, hè? Nee, nee, maar dit vond ik wel even leuk. Ja, dit vond ik, ik vond het ook ontzettend leuk, dank ja, je grappig, wel. Ja. ja, Ja. Zeg maar, ik kom vanavond... Ja, uh, by the way, ik heb uh, een hele aardige meneer gevonden. Die heeft voor mij al die ja. uh, uh, gospels... Op een cd gezet voor me. Ik hoorde op, hoe het. Een dc, dvd, hè, noem je dat? Een dvd, Hoe ik, noem je dat het nou? Het kan allebei. Het kan een cd of een dvd. Ik denk een cd. Nou, dat, het lijkt me praktisch... Uh, omdat er op een LP weinig beeld staat. <laughs> maar ja. misschien nou, heeft hij nou, er een nou, leuke plekje... Plek. Ik, ik douw het opzij in mijn uh, televisietoestel... en dan krijg ik muziek. Nou, wat, wat wil je nog dan meer? Dan? <laughs> Ja, ik ja. heb helemaal geen verstand van dat soort dingen. Kijk, ik denk ja, een dvd maar zonder plaatjes, maar dat geeft niks. Ja, ja, ja. ja. Maar ik heb een, een, vraag, een hele andere vraag vanavond. Ja. Ja. Ik uh, was vandaag in een kringloopwinkel ergens. En ja. dat vind ik ontzettend leuk om het een beetje rond te struinen. En daar vond ik uh, een, een aantal hele beeldschone... Het zal wel Hotel Zilver zijn hoor... Van die ouderwetse ijscups, weet je wel. Van die, kan je ouderwet... die Of niet? Even... Oh, van ijscups. Uh, vroeger kreeg je daar ijs in. Oh. Kan, kan, kan je dat voor je halen? Dus een, een soort koep op een hoog voetje. Ja, ja, ja. oh. En dat deden ja. ze vroeger dan je ijsje in. Of je, mm. je kreeg er in een restaurant ook wel eens een garnalen cocktail in. Oh ja, en... ik heb een beeld. Ja. Ja, je hebt ja. hem, hè? Ja. Nou, en. Het, het zag er zo leuk uit. Ik denk, nou, ik koop er zes. Hè, want mijn zoon die vindt dat wel leuk. Ik denk, mm. oh, dat is leuk voor hem. Maar ik zie daar onderop een naam staan. Ja. En mijn man heeft gekeken op de computer om erachter te komen. Ik wil zo graag weten waar het vandaan komt. Er staat onderop Willing, Rotterdam. Ja. En waar dat nou vandaan komt. Uit Rotterdam gok ik. Willing staat ja. en, ja. en dan Rotterdam. Ja. En dat staat in een beetje... Ja, een beetje ouderwetse lettertjes, zou ik haar zeggen. Ja. Maar het is zo beeldig, joh. En ik maar ben de, er zo met, blij mee. Maar be, begreep ik nou dat ze van ijzer gemaakt zijn? Nee, joh. Ze Waar zijn zei, ze van Nou, het, het is van dat uh, Hotel Zilver, geloof ik. Oh, van ik oh. heb een gek gepoetst vanavond. Oh. Om het weer te laten glanzen. Ja. En het glanst nu tegen me aan. Het is echt heel erg mooi. Maar ik wil zo dol graag weten die naam, Willing. Ja, ja of want iemand daar wat is. meer over weet. Ja, wat is dat voor bedrijf? Bestaat het, het nog? Maken ze nog ijskups? Zo, precies. Ja. Nee, ik begrijp dat het. Zou ik wil, dat zou uh, graag willen. Want het is ja. echt heel beelderig. <laughs> en ik, ik, ja, ik geloof dat ik er zelf ook nog een cel ga kopen. Ja, dat zou ik, als ik jou zo hoor, zou ik dat zeker doen. Ja, het is echt heel, heel erg leuk. Maar goed, ik, uh, ik ga dus even luisteren. Het kan zijn ja. dat ik in slaap val. Ja, nou dat vergeef wat ik je. Maar Joke, wat... Joke ja. is het ja. Willing, W-I-L-L-I-N-G? Ja, precies gewoon. Nee, dat we weten wat we zoeken. Willing, okay. het kan natuurlijk ook op zijn Engels. Nee, nee. Willing. Willing Rotterdam, Willing. dat lijkt me stug. <laughs> ik denk dat willing niet in Rotterdam wordt. die zou hoogstens in Rotterdam kunnen. In ja, of kunnen misschien dat er iemand maar, in Rotterdam willing was. Dat kan, maar dat heeft niks meer ja. met ijscups te maken. nou? Oh, het, no. Ja, er is ongetwijfeld weer iemand die er verstand van heeft en die belt dan hopelijk naar 0800. Ik hoop dat ook. En dan hoop ik niet dat ik slaap. Maar nee. als ik nou slaap, dan roep ik je. Ik ja, hoe? Joken! zo ongeveer <laughs> moet het harder zeg het maar hoor ja. Joke kan ook. Ja, okay. <laughs> <Ja>. <laughs> maar in ieder geval, ja, dan, dan zie ik je toch volgende week wel te bereiken of zo. Ja, nou, maar ja, we klaar. gaan dan niet natuurlijk volgende week weer bespreken wat er deze week besproken is. Dus dan moet je of iemand zo gek krijgen dat hij de podcast voor je aanzet. Dat is, of op een dvd'tje zet. De wat? De wat? Ja. En uh, Wat en, is dat? Oh, dat is, dan kun je via de computer het hele programma terugluisteren. Via omroepmax.nl Oh, ja. Nou, dat kan ik wel vragen aan een van mijn familieleden, Sie. natuurlijk. Nou, het gaat helemaal goed komen. Gelukkig. Dat ga ik doen. Nou, nu nou. moet ik gaan, Joken. Ja, uh, veel plezier nog vannacht met je uitzending. En uh, ik, ik blijf luisteren. Oké, okay, dankjewel voor je vragen. Ja, dag. Dag, Joke. <laughs> dag. Uh, dag. Gia. Of Marco? Oh, Marco. Hey, goeienavond. Hey, maar Astrid. hey Marco. Hey. Hey. hey, ik had even een vraagje. Ja. Ik heb jou de afgelopen maand, uh, anderhalve maand, bestookt met vragen over de supermarkt, speculoos, speculaas oh, ja. uh, en dergelijke. Ja. Ja. En ik heb dus zes weken lang heb ik in de nachtdienst uh, gewerkt. Mm -hmm. Bewaking van een ijsbaan daar in Amersfoort. En ik heb gemerkt aan mijn lijf en mijn leden dat dat gaat niet in je koude kleren zitten. Nee hè? En mijn vraag is dus gewoon: van, waarom kan een mens niet alleen maar s'nachts leven? Ja, jij denkt zeker ook dat ik dat weet of niet? Nee, dat nee. is mijn vraag gewoon. Ja, ja kijk, jij werkt uh, één keer in de week. Uh, ja precies, ik heb helemaal geen ritme. Ja. Maar ik heb dus zes weken lang s'nachts gewerkt. Ja, ja, nee, dat is ja, ja. niet. En, en ik heb gewerkt uh, van, van, van. Nou, alle ritmes gaan gewoon helemaal in het honderd. Ja. Weet je, uh, je eetritme gaat in het honderd, je slaapritme gaat in het honderd. Uh, uh, je werkt van. Uh, tenminste, ik werkte dan uh, van. Uh, tien uur s'avonds tot negen uur s ochtends. Mm -hmm. Nou, dan ga je naar je bed toe meeste, je gaat naar je bed toe. Ja. Als jij s ochtends klaar bent met werken, dan heb je het gevoel dat je uh, uh, in een avondritme zit. Ja. Dus dan drink je een biertje. Oh ja. Uh, en jij rookt een sigaretje. <laughs> en dan ga je naar bed toe. Ja. En dan word je wakker om een uur of drie, vier s middags. Mm -hmm. Maar dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Nee. Nee, dat. Uh, dat is uh, wat ik bedoel. Ja, waarom je waarom kan een mens niet alleen maar s'nachts leven? Ja, dus uit, maar eigen... zijn hoorders... Ja. Waarom heb je last van als je je ritme omdraait? Ja, er zijn hoorders mensen die uh, in de nachtdiensten werken. En, joh, in allerlei fabrieken. Maar dat gaat meestal gewoon een week uh, nacht en een week dag. Ja. Maar als je alleen maar s'nachts werkt. Nou, echt, ik word helemaal gek. <laughs> ja, maar dan, ik bedoel, dan moet je het gewoon anders aanpakken, toch? Dan moet je niet dat biertje gaan drinken en dat sigaretje roken, maar gewoon uh, meteen naar bed. En um, dat, dat scheelt dan alweer een half uurtje. Ja, dan ga je slapen. Ja. En dan? Ja, ik weet het ook niet, nee, maar sommige echt, mensen hebben er minder ja, het, last van. Je zit ook helemaal in, in, in, in het in honderd. Want je wordt wakker. Ja. In de winters. Ja. En dan word je wakker uh, smiddags, een uur of vier. En dan zeg je, uh, je lijf zegt van nou, nah, moet ik gewoon ontbijten. Ja. Maar je brein zegt van ja, maar hallo. Het is vier uur middags. Ja. Dus, dus dat klopt helemaal niet meer. Nee, nee maar dat is, ja, dat, is, ja, dat is natuurlijk logisch. Dat heeft natuurlijk niet met dag en nacht te maken... maar gewoon met wanneer je gaat slapen. Maar ook, ook, als, je het, ook als je het helemaal om zou draaien... en gewoon alleen s'nachts wakker bent en overdag uh, slaapt... ook dan krijg je er last van, volgens mij. Ja. Maar... Ten eerste heeft de een daar meer last van dan de ander. En ten tweede is dat natuurlijk ook Het is natuurlijk ook zo, het is ook de natuur. Hè? Als het nacht is, kunnen we geen, niet op mammoeten jagen en besjes verzamelen. Dat moet, daar hebben we licht bij nodig. Ja. Dus het is eigenlijk heel logisch. Maar, maar goed, maar dit, dat zou in deze dagen zou het toch makkelijker moeten zijn om het gewoon om te draaien. Ja. Ja, nou, dat, dat dacht ik dus ook toen ik aan die, aan die klus begon. Ja. Van, nou, je moet zes weken lang s'nachts wakker blijven. Ja. En overdag uh, gaan, gaan slapen. Nee, nee maar, ik, ik snap nee, je punt. Ik snap nee, je punt. We nee, gaan eens dus even ik kijken, want uh, we uh, ik, krijgen, ik weet het niet zeker... maar als mensen s'nachts radio luisteren... dan zou het zomaar kunnen dat dit het moment is dat ze wakker zijn. Ja, dat denk ik ook. En dan bellen ze naar 0800-1121 om met ons te delen... hoe je het beste s'nachts wakker blijft. Ja, en een beetje gezond ook nog. Oh ja, gezond, s'nachts wakker blijven. Ik ga mijn best doen, Marco. Hé, hey, top, dankjewel. Tot de volgende keer. Hé, hey, later. Hé, hey, dag, Marco. Dag. 0800-1121. En over nachten gesproken, hier is Guus Meeuwers. En het is een nacht.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 maar helaas, er komt veel licht door de ramen Hoewel voor ons de wereld Wacht is stil gestaan Het is een nacht Die je normaal alleen in films ziet Het is een nacht Die wordt bezongen in het mooiste lied Het is een nacht wat. Gezet. Maar deze nacht met jou is levensrecht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt gezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waar.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 En het is een nacht, naar aanleiding van de vraag van Marco. Hoe overleven mensen een nachtritme of nachtdienst op een gezonde manier? Uh, even kijken, Joke die wil graag weten waar haar ijskups van het merk Willing Rotterdam vandaan komen. En ja, ik begrijp uit Rotterdam waarschijnlijk, maar ze wil graag meer weten over dat bedrijf. Uh, jo wil weten hoe het kan dat een vaccinelichtje langer brandt als je er zout op strooit. En John vraagt zich af waarom we nog over een uur vertraging spreken bij treinen, want een de trein die een uur vertraging heeft, die heeft in principe geen vertraging... maar dat is gewoon de volgende trein. 0800 1121 als je een antwoord hebt op een van deze vragen... en een van de bellers verder kunt en wilt helpen. John, goeienacht. Ja, goedenavond uh, uh, met John. John. Ik heb, een vraag, ik heb een vraag over de ondernemingsraad. De ondernemingsraad, ja. Jawel, ja. uh, ik, ik, uh, ik zit in een bedrijf met meer dan vijftig personen Ja. al twaalf en half jaar en ik heb een paar keer uh, mijn werkgever benaderd over een ondernemingsraad, mm -hmm, mm -hmm. maar dat, dat weigert hij en hij zegt dat is helemaal niet nodig, als er wat is dan kan je bij mij terecht, Oh. maar ja. Ja, precies. En ik ben geen lid van een vakbonden, wat dan ook. Mm -hmm. uh, maar ik vroeg me af of dat, uh, of dat mag. En uh, als dat niet mag, hoe kan ik dan toch wel uh, een ondernemingsraad bij ons uh, op de zaak te krijgen? Kijk, en wat is het voor bedrijf? Uh, transportbedrijf. Ah. En je baas die zegt van, nou, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Ja, precies, ja. <laughs> dat klinkt niet best hoor. <laughs> nee, nee, dat is het, dat is het ook niet. Mm. En, en zeker met die recessie over de laatste drie jaar, vier jaar, dan, ja, er, er is helemaal geen overleg in het bedrijf. Dat wordt gewoon regels weer uh, veranderd. En ja, dat, uh, dat zit mij niet lekker. Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Hm, eens even kijken hoor, want um, hoe... Uh, uh, ik, ik, ik weet het aantal niet. Van, want ja, op dat... een gegeven moment is een ondernemingsraad volgens mij verplicht. Ja, ja ik weet het, dat kan ik me ook vaag herinneren van de lessen economie. Maar, um, maar ik weet niet vanaf hoeveel personen, maar 50 lijkt me nog best veel. Ja, nou het is meer bij de honderd, bij dacht ik. Als je, als je kantoorpersoneel uh, neemt en... Uh... En verhuispersoneel en dat soort dingen. Volgens mij zit je rond de 100 werknemers. Mhm. Mm mm. Dus, uh, ja, en, en hoe kom je eraan? Hoe, uh, ik bedoel, uh, <laughs> ik, ik, kan, ik kan wel nog een keer gaan. Uh, ja, uh, maar uh, ik, vind uh, heel, ik vind het al heel knap dat je dat durft, om een beetje door te blijven vragen. Ja, maar dat, dat is juist. Niemand durft. Dat is een beetje een vreemde regime op, op de zaak momenteel. Hmm. Ja, dat klinkt niet best. Goed, maar dan, dan zou je dus in principe een ondernemingsraad juist hard nodig hebben. Dus uh, nou ja, dit is ongetwijfeld wel weer iemand die er verstand van heeft. 0800-1121 zou ik willen zeggen, want dat zeg ik nogal graag. Ja, okay, ik doe mijn best, John. Oké, okay, dankjewel. Succes daar, hè? Oké, okay, doei. Doei. 0800-1121 dus. Peter. Ja, hallo. Hallo? Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. <laughs> ja, ik zat zo naar je programma te kijken en ik hoorde een ene onderwerp over slaapproblemen. Ja. Ja, en. Uh, mag ze vrij zijn om te vertellen dat je eigenlijk ook een uh, best knap dametje bent. Uh, dat mag je best zeggen hoor. Zeg het nog maar een keer oh. Ja, en uh, je hebt een mooie lach tegenover je. Uh, altijd hoort het vaak over dat je diep in de lach schiet, altijd. Oh. Ja, dus er zijn verschillende meningen over. over. Wat zeg je? Daar verschillen de meningen over. Zo? Nou, nou ja. ja, ik ben direct. Dus als het zo is, dan mag ik er wel van aannemen. Oké, okay, nou als jij het zegt, dan uh, neem ik het even aan als uh, zijnde waar. Inderdaad. Als compliment of wel. Ja, ja. <laughs> maar maar ja, in ieder geval waar ik het voor bel, was uh, ja. in ieder geval, uh, ik kijk wel, en luister wel vaak naar jullie programma. Dus je schiet heel wat onderwerpen voorbij. Maar ja, met je slaap al, nee. Ik heb dat zelf ook wel gehad. En ik ben er ook eigenlijk niet helemaal eerlijk gezegd vanaf. Hm. Ja, dat je moet opletten eigenlijk een beetje meer, meer hoe je dag- en nachtritme bepalend bent, hè? Ja, maar hoe oh, doe ja. je dat? De vraag ja, is, hoe kom, door, zeg maar? huh? hoe, hoe kom je gezond een nachtritme door, zeg maar? Een? Een nachtritme. Hoe zei het ook Hoe kom je gezond een nachtritme, of een aantal nachtdiensten door? Ja, je, uh, het, het is bepalend dat als jij. Uh, als je ten eerste een, een nachtdienst hebt. Ik heb het ook een jaar geleden wel eens een tijdje gehad. Dat ik in Zandam werkte. Terwijl ik nog in Alkmaar. En ja, dan moet je overdag gewoon altijd goed slapen. Zodat je eigenlijk. S'avonds om uren zes, 7 uur. Als je goed ontbeten hebt. Dat je dan naar je werk gaat. Tot uh, in de ochtend, half 6, zeg maar. Voor de, voor de mensen die nachtdienst hebben. Hmm. Dat ben je gewoon, gewoon goed uitgerust. Als je dus overdag goed slaapt, dan hè? Ja. Daar heb ik het over. Andersom is het zo dat als je dus inderdaad. Uh, S'avonds goed slaapt en op tijd naar bed gaat. Ja. Dat is natuurlijk niet uh, voor iedereen uh, mooi weggelegd. Want er zijn mensen die dat proberen of medicijnen slikken. Hetzelfde heb ik ook gehoord. Ik slik ook een soort uh, nagelstablet. Nou, om in slaap te kunnen komen om een uur of elf, half, 12. Ja. En dan hoop je door te tot vier uur in de ochtend. En dat je dan eigenlijk om... Uh, ja, 7, 8 uur, uur of 9 uur opstaat op tijd. Hè, dat je gewoon weer je ritme gaat bepalen. Ja, maar lieve Peter, het, het is natuurlijk geen oplossing voor een nachtritme... om uh, s'avonds te gaan slapen. Nee, doe meer. Uh, voor een nachtritme ja, moet je een beetje in een, in een soort verlenging. Je moet het een beetje uh, voor nachtrust of ja. op of, of, of na, nacht wakker blijven. begrijp ik hieruit. Ja. Ja, dat moet je toch een beetje bepalen op, op, op, een, op een soort ritme. Dan kom, je, dan kom je er vanzelf uit eigenlijk. Ja. Het, het klinkt een beetje eigenlijk bijna als een soort natuurfenomeen. Uh, na, een, natuur, uh, na, een natuurlijk fenomeen gezien. Want sommige mensen gebruiken ook medicijnen voor, maar ik is ja. niet altijd eigenlijk echt nodig. Ja, Ja, het is gewoon een soort ritmootje op moet bouwen. Want ik begrijp die man ook wel, die had die, had, die had die vraag aan jou. Ja. En ik denk van, hé, hey, ja, het kwam me wel bekend voor. Ja, precies, maar we moeten een antwoord hebben. Waarom vraag jij jou goed slapen dan staan? Of als jij gaat slapen? Nou, ik slaap op donderdagnacht heel slecht. Want er praten de hele tijd mensen tegen me. Ja, nee, maar ik heb er niet zo'n moeite mee. KUT, dat niet. Wat zeg je? Is dat niet een beetje KUT? Nee, maar ik heb er helemaal geen moeite mee. Want ja, weet je, soms ben ik moe om een uur of vijf. Maar, uh, maar verder, uh, uh, ja, die ene nacht in de week. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je vijf uh, nachten in de week een, uh, een nachtdienst moet draaien. en uh, ja. Ja, dat je op een gegeven moment een beetje. Uh, ja, je ritme kwijtraakt. Ja, het is natuurlijk inderdaad niet zo. Ook alweer, weer, wat je me ook wel een beetje bedoelt, begreep ik wel. Dat je niet elke dag jezelf de nacht nachtrust hebt. Dat zou een beetje mooi zijn, maar. Ja, niet elke dag is eh, elke dag. Nee, niet elke dag is elke dag, Peter. Daar heb je echt een waarheid als een koe te pakken. Goed, maar. He, het klinkt een beetje vaag allemaal. Maar ja, ja een beetje, uh, maar het dan is dan ook midden in ik... de nacht, hè? Ja, want ik, ik had steeds. Ik waar haalt die vrouw. Uh, ik zag die zo, ik zie dat wel eens meer. ik ben eigenlijk mij haalt ze die. enorme lach ik vandaan. Dat ik denk van, nou. Uh, ze maakt een grapje met mensen en uh, ze ja. begint een in lach te schieten. En ik denk van, nou, als je dan toch zo'n nachtprogramma hebt. Uh, Daar heb je toch nog behoorlijk energie over. Ja, dat gaat wel goed. Maar ik ben blij dat je je ja. zorgen om me maakt. Maar het zit goed, Peter. Ja, maar ik vind dat dit programma wel goed doet. Uh... Oh, gelukkig. Nou, uh, ja, nu ga ik ja, een plaatje ja, draaien. Ook... Hè? Eh? Ik ga een plaatje draaien. Welke ga je draaien dan? Uh, een uh, liedje van Tim Knol, dat heet Dees. Geen, maar is dat iets ouderwets uit een bepaald jaar of zo? Ja, dat is in de... nee, het is absoluut iets uit een bepaald jaar. Ja. Oké, okay, maar nogmaals, ik vind je een, een knap uh, vrouwtje. Je ja. ziet er goed uit. Dankjewel, je wel, hè? Hey, doei. Doei. Bye. And forever Deze was dat van Tim Knol op Radio 1. En dat naar aanleiding natuurlijk van het verhaal van Marco. Hoe overleven mensen een nachtritme op een gezonde manier? 0800 1121, als je hem dat uit kunt leggen. Uh, John die wil graag weten of een bedrijf van uh, meer dan 50 personen... met meer dan 50 personen in dienst verplicht is... om een ondernemingsraad in te stellen. En hoe die dat voor elkaar krijgt bij zijn baas. Uh, Joke, die vraagt zich af uh, ja, wat het bedrijf uh, Willing Rotterdam nog produceert. En uh, gewoon meer informatie over dat bedrijf. Jo wil weten hoe het kan dat een vaccinelichtje langer brandt als je er zout op strooit. En uh, John wil graag weten waarom we nog steeds spreken van een uur vertraging bij een trein. Want als een trein een uur vertraging heeft, dan is het eigenlijk gewoon de volgende trein, stelt hij. 0800 1121. joke Goeienacht Astrid. Goeienacht. Ik wil even reageren op die uh, nachtritme uh, problematiek. Ja. Ik heb jaren in de wacht gewerkt in de, wijk, in de nachtdienst, in de verpleging. Ja. Dat was twee, uh, niet zoals tegenwoordig vier nachtjes op en vier nachtjes af. Nee, nee. Dat was veertien dagen. En als je pech had, drie weken. Mm -hmm. En uh, dan gingen heel veel collega's, als ze morgens uit de wacht kwamen, gingen ze warm eten eten. En dan gingen ze douchen. En dan uh, gingen ze slapen. En dan kwamen ze om drie uur uit bed. En dan gingen ze eind van de. Of ja, gingen ze om een uur of acht naar bed, half negen. En dan kwamen ze om een uur of vier bed uit. En dan hadden ze al een hele tijd gehad en moest je om half elf weer aantreden. Ik zeg, dat is toch eigenlijk een idiote gedoe. Ik had helemaal geen slaapsmogens. Dus nee. Ik ging. Ik ging altijd, morgens als ik uit de nachtdienst kwam, ging ik inderdaad lekker warm eten. Net als iemand die een kantoorbaan heeft, van acht tot vijf. Ja. Yeah. En dan ging ik van alles doen, zemen en werken en boodschappen doen en shoppen. En dan kwam ik eindelijk om een uur of één of zo, uh, twee kwam ik thuis en dan at ik nog een boterhammetje. Nou, en dan ging ik lekker naar bed. En dan sliep ik tot een uur of half tien. En dan moest ik om tien uur op de fiets heb, naar het academisch ziekenhuis. En half elf overdragen, aantreden in de nachtdienst. Ik heb nooit slaap gehad. Maar, nou, dit, maar lag ik... het dan niet aan jouw ijzeren gestel? Normaal het, het, het, het... niet. Ik oh. had gewoon acht uur nachtrust. Alleen. Ik nam die nachtrust vlak voordat ik opstond. Wij, jij gaat toch ook, als je gewoon een kantoorbaan hebt, dan ga je toch s'morgens om zeven uur je bed uit en om acht uur naar je werk. Ja, ja, dus dan moet je, daar moet je het op aanpassen in plaats van dat ja, je meteen... Maar ja, de mensen willen die middag en die avond. En dan kan ik dat wel voorstellen, als je natuurlijk als verpleegster, kent ken verschillende meiden, die zitten in die... ...gezinnen in nachtdienst en dan gaan de kinderen naar school en dan gaan zij naar bed. En dan om een uur of vier is de club uit school, die laten ze overblijven. En dan willen zij het bed uit en tegen die tijd dat de kinderen weer in bed liggen, dan zijn zij de nachtdienst in. Nou, dan moet je pas een ijzersterke stijl hebben, want dan ben je al zo lang op. En dan moet je die uren van vier, vijf, zes uur, dus ziet je ik heb het wel eens een keer gedaan... Maar dan zie je de knikkerballen over je rapport schrijven. Je schrijft allemaal onzin. En <laughs> je bent helemaal niet alert. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? En wat wel helpt om wakker te blijven... als je eens een keer een beetje kort geslapen hebt... is pinda's eten. Want nee, daar je echt waar? Van. Ja, daar je? word je super wakker van. <laughs> echt waar? Ja. Dat maar deed goed, uh, Frank is... Dumos deed dat altijd. Ja, dat is echt waar. En het liefst pelpinders er nog een beetje moeite voor moet doen, Oh, oké, dat je laten... er ook nog druk mee bent. Ja dan, ja, dan blijf je wakker, maar ja, je verveelt je meteen ook... want je zit de hele tijd maar die pelpinders open te... Ja, maar... Wow. Nee. Maar oh. ja, dat is als je echt zit hè, want wij kwamen natuurlijk al heel snel om vijf uur bezig met, uh, dat had je toen vroeger, helemaal broodklam maken voor de mensen en thermometeren en uh, noem maar op en, en de mensen al voor een deel al wassen en dat is tegenwoordig allemaal niet meer. Maar dat dat gebeurt gewoon tegenwoordig gewoon voor de patiënten om een uur of zeven. Maar wij raakten om vijf uur al een beetje in de weer. En dan ging je dus om zes uur de vaste rapportje schrijven, zover het komt. En de nou, dan eerst een boterham je met pindakaas. Slapen over je rapport hoor. Als ik, als ja. ik s'avonds niet geslapen had, dan sliep ik over mijn rapport. Dus ik zeg, helaas, pindakaas, die weken moet je de avonden een beetje uitschakelen. Als je smorgens gewoon lekker je drukke dingen doet. Ja. Ga gewoon smiddels om twee uur naar bed en slaap je tot negen uur. En dan ga je je nachtdienst in. Maar als ik, als ik straks... thuis, beste vol. Als ik straks thuis kom na zessen. Dan val ik om hoor. Dan kan ik niet nog even, nog even twee uur... Uh... Ja, maar jij doet maar één nacht. Dat in de is week. waar. Ja, nee, dat is waar. Je moet je hele ritme aanpassen. Maar dan, dan nog, weet je, stel dat je tot zes uur werkt, dan kom je thuis. Als je dan wakker blijft, is er natuurlijk een stuk minder te doen dan, uh, dan smiddags en s avonds. Ja, dan wil je lekker leuke dingen ja. doen. Maar ja. wil je het echt volhouden? Ja, dat was nou, natuurlijk de dan, vraag. Ja. Ja, dan moet, je echt, dan moet je echt toch een klein beetje zo dat dagritme, wat je normaal hebt, zeg maar wat je, wat je, wat je anders overdag hebt. Je komt om vijf uur thuis en dan ga je lekker een avondje hebben. Dan ga je nog klussen of je gaat nog van alles doen of je gaat nog naar een cursus of zo. En dan pas ga je naar bed. Ja. Nee, je hebt, dat, heb, heb, ja. dat heb ik het leukst gevonden en het meest volgehouden. En ik kom s morgens eigenlijk gewoon gelijk na het eten gewoon van alles doen. Winkelen en weet ik wat allemaal. Ja. Nou. nou ja, het is een kwestie van proberen waard, maar is ik zou er zo. nooit pillen voor innemen. Staat genoteerd, Joke. dankjewel. Alsjeblieft en allemaal een goede nacht, hè? Ja, de, voor de mensen die doe, doe. kunnen later. gaan slapen, welterusten. Dank je wel. Johan? Ja? Hallo? Hallo? Wat zijn we weer vroeg? Ik, ja, ik ben al wakker. Ik ben niet vroeg, ik ben laat. Oh, o oh, jee. Ja. En nu dan? Want jij moet natuurlijk zo de bakkerij weer in. Ik, nee, nee, nee, ik ben geen bakker. Oh, ik, heb, oh, ik ga er gewoon uit. Weet je, ik, ik ga er voor, als ik Johan zie, denk ik, daar hebben we bakker Johan. Maar nee, het is. Bakker jo Johan is heel vroeger wel eens even bakker geweest. Echt? Maar dat, is, dat, is, dat is 40 jaar geleden of zo. Oh, maar ik hoor inderdaad wel eens geruchten dat er meer mensen Johan eten. Ja, daarom ja, dus. Dat ja. kan, hè, zomaar. Ja, daar moet ik even aan wennen. Maar ik pas me meteen aan en ik zeg: Johan, wat de, kan de, ik, ik voor de, je doen? dan ben, ben ik weer trots op jou. <laughs> Gelukkig. <laughs> Nee, ik ben één keer in de drie weken ben ik een uh, nachtje wakker. Ja. En dan luister ik meestal... Eén keer in de drie uh, weken? Na de hè? Ja, ja, ja, ik, uh, ik krijg uh, donderdag schimmel één keer in de drie weken. En dan slaap ik gewoon de hele nacht niet. Wat krijg je één keer in de drie weken op donderdag schimmel? Schimmel, ja. Gemo. schimmelkuur. Oh, chemo. Ik denk, hoe kun je nou zo in de timing schimmel krijgen? Maar. ja. Dat zou ook kunnen. Nee, maar dat is uh, dat ik het best zo nog wel even over heb. Ja, nee, dat is zo. Dus daar ben ik ja ook okay, inmiddels ja. al gewend. Ja, ja, want je uh, klinkt wel dan heel dan erg uh, uh, opgewekt sorry. voor iemand die net chemo heeft gehad. Dan ja, maar die nacht ben ik gewoon helemaal wakker. Ja, nou ja, als dat alles is, ja. Ja, en dan de volgende nacht slaap ik weer gedeeltelijk en dan is het ritme weer en dan slaap ik weer tien ah, ja. uur per nacht. Dat is ook heerlijk. Nou, keurig. Dus, uh, ja, nou, nee, ik moet gewoon, uh, ik, ben, ik ben gewoon een tevreden mens. om zo maar Ach, Gossie, nou, wat mooi. Ja, ja Gossie, hè? Ja, ja, dit is ja, toch mooi de, de, van dat van iemand ik... die zegt van ik heb één keer in de drie weken chemo, maar ik ben een tevreden mens. Dat vind ik mooi. Ja, ja nou, de, de, maar dat houd jezelf ook op de been en dat is voor je gezin ook leuk natuurlijk. Daar zit wel wat in, ja. Ja, dus ja. Mensen, zolang als dat kan... en zolang als ik nog niet echt pijn heb, dan ben ik een tevreden mens. Goed zo, ja. Maar ik belde naar aanleiding van die mevrouw... met het vaccinelichtje en de zout. En het Tuurlijk, zaad. ja. Ik ben, uh, wij zijn, mijn vrouw en ik, 36 jaar geleden getrouwd. Ja. En uh, in de kerk in Langeveen. En uh, toen was het nog gebruikt dat je een huwelijkskaas aanstak... Mm -hmm. En daar hadden ze om mij wat te pesten. Ik was ook wel eens vervelend geweest. Oh. Hadden ze er ook zout op gestrooid. En eh, dat zorgde ervoor dat die kaas veel moeilijker aanging. O. Oh. <laughs> Ja, dat, moest me gelijk, dat schoot me gelijk weer te binnen. Dus ja, dat mevrouw, heeft dat, er natuurlijk mee te maken. Beelden. Dus ja. ik weet absoluut niet wat, maar ik denk dat er gewoon sprake is van een chemische reactie. En dat dat zout ervoor zorgt dat, dat het branden minder gaat. En dus zo'n vaccin zo ligt je ook langer, blijft branden. Maar moet je ook niet, als je vlam in de pan krijgt, moet je dan niet ook zout erop strooien? bedenk ik nu. Dan Deken erover, dacht ik. Dat, dat, dat deken mag deken ook. Alleen Dan moet je, wel, moet je wel een goede branddeken hebben. <laughs> dat is altijd aanbevolen, ja. Ja, want er was laatst nog iets van op de televisie dat niet alle branddekens uh, voldeden. Maar zout, dat weet ik niet. Ik, mm. ik ben geen chemicus of zo. Dus dat, uh, ik weet nog wel vanuit ja. de HBS dat het NACL is, geloof ik, zout. Maar verder, uh, verder is mij onbekend. Maar ik neem aan dat het een chemische reactie veroorzaakt. Ja, en dat is dus te gebruiken om de kaars langzamer te laten branden. Maar ook, uh, ja, ook om te als je iemand een huwelijkskaars aan moet steken. Ja, ja, ja. Want hoe lang duurde het ja. voordat je die huwelijkskaars eindelijk oh, aan dat weet, dat weet ik niet meer precies. Maar in <laughs> ieder geval, degene die het gedaan heeft, die had het grootste plezier. Dat weet ik nog Het is altijd belangrijk. Ik natuurlijk, op zo'n dag, toen was ik nog hartstikke jong, ook nogal wat zenuwachtig natuurlijk. Oh. En, uh, ja. Is toch, ja, het was, was een bijzondere, bijzondere gelegenheid, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat ze op, zo op zo'n dag je nog te grazen nemen, Dat is, uh, ja, nou ja, je kunt er gelukkig om lachen... maar het is ook inmiddels 36 jaar uh, later, ja. Ja, precies, en ik, nee, ik was er toen al niet, uh, niet kwaad om. Dus nee? Oh. En misschien ook wel verdiend, dus, uh, Ja, maar de zenuwen waren voor niks, hè? Want het is wel, uh, als ja, je na nou 36 jaar nog bij elkaar bent... dan uh, zit het wel snoer. Uh, ik ben nog steeds tevreden. En zij? Ik ja? <laughs> denk het wel, maar die ligt lekker te slapen. Maar als ik dus dat nachtje dan, uh, dan ga ik naar beneden en dan zet ik de radio aan. Oh. Zodat uh, iedereen gewoon door kan slapen. Ja, en mooi is zo dat. En ik wat afleiding heb. Nou, heel goed. Ja, hartstikke goed. Ja, nou, Johan, ik, zo, werk zo, je, ik, ik werk je. Ik wens je alle geluk en doe morgen de groeten aan je vrouw. Hè? Doe ik. Dank je wel. Okay. Doeg. Goed programma. Nights in zetten, is dat nog een optie? Uh, eens even kijken of ik die heb in de computer. En dan heb ik net. Natuurlijk... Oh, dat moet bij de Moody Blues, hè? Ja, nee, ja, ik weet het. Maar, maar uh, nee, even, het uh, is net even een kijkje achter de schermen. hè. Maar it, it mag het voor mijn schema oh, na het vraag. nieuws? Ja. Dat, en red je dat nog tot na drieën? Jawel, nee, ik blijf gewoon de hele nacht wakker. Tot Oké. Okay. Nee, fijn, want dan kan ik een ja? beetje, zeg maar, mijn schema aanhouden doe ik dat Helemaal straks goed, na na, dat zou na willen doen ja. heel erg graag vind ik gewoon een mooie plaat Dankjewel. Oh, oké okay. dag Johan dag. <laughs> hoi ja <Dag. haha> ja dat kan ik me voorstellen dat hij dat mooi vindt nights in white setting uh, die komt er dan zometeen aan maar eerst uh, nu het woord aan Bas Bas goedenacht. goeiendag hallo hallo zeg uh, het goed. eens ja, ik heb uh, een uh, paar vraagjes eigenlijk. Uh, oh ja, oh jee. Oh, we moeten haast maken, Bas. Ik heb je mail gezien. Maar we hebben nog okay. vier minuten. Oké, okay, dan ga ja. ik proberen heel kort te houden. Ja. Uh, de eerste vraag is al een hele oude vraag uh, van mij. Dus het houdt me al 15 jaar bezig. En dat is: uh, wanneer is iets volledig willekeurig? Uh, dat is uh, eigenlijk. Uh, het volgende, dat, uh, om iets random of iets volledig willekeurigs te laten zien... hoe, hoe uh, krijg je dat voor elkaar? Uh, als je een steen op de grond laat vallen... dan is het natuurlijk duidelijk dat die, uh, dat die valt uh, onder waar je hem laat vallen. Mm -hmm. En als je een bal op de grond laat vallen, wordt het al iets, uh, iets moeilijker. Maar nog steeds uh, is dat te, te simuleren, zeg maar, te berekenen, denk ik. En, uh, dus ik vraag me af, uh, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker als je bijvoorbeeld uh, honderd ballen laat vallen. Maar nog steeds denk ik dat dat, uh, dat, daar, uh, dat, dat uh, te berekenen is. En, maar we, uh, ik even voor um, zeg ja. maar de mensen die je niet begrijpen, voor mij dus. Ja. Wat, wat bedoel je nou precies? Wanneer is iets volledig willekeurig? Wat, wat, uh, wat, uh, je... Ja, dat is. Uh, ja, het is ja. Ik vind het ook moeilijk uit te leggen, maar uh, het is eigenlijk. Uh, uh, ja, je hebt bijvoorbeeld ook computersystemen die, uh, die uh, voor je een willekeurig getal kunnen genereren. Mm. Dat, dat ken je wel, dat systeem toch? Om, uh, pf, ja, om een willekeurig getal te bepalen. Uh, maar er is natuurlijk een computer die werkt met, uh, met, met een bepaald systeem, met berekeningen. Dus dat is een, daar gaat een berekening aan vooraf. Ja, ja. Dus uh, wat je eigenlijk wil weten is, zijn er ook dingen die je niet kunt berekenen? Ja. Niet kunt voorspellen? Ja, niet kunt voorspellen, niet kunt uh, berekenen of simuleren eigenlijk. Maar en, en valt daar bijvoorbeeld menselijk gedrag niet onder? Uh, nou ja, volgens mij, ja, misschien, misschien wel, maar misschien, ja, misschien zoek ik het dan toch meer in de techniek of zo. Of ja, ja. Daar komt het echt. Uh... Vandaan ook de vraag. Dus okay. is het dan daarop toegespitst meer. Ik ben benieuwd of er iemand is die je vraag begrijpt ja. en er een antwoord op kan geven. Maar dat ja, gaan we dat zien. Ook... 0801121. Ja. Ja, volgende ja. vraag is... Uh, ja, het zijn allemaal totaal uh, onafhankelijke vragen. Dus de uh, uh, volgende vraag is... Welke smaak is blanke vla? Ja. Uh, ik, heb, uh, ja, ik, ik, ik, ik hou heel erg van blanke vla, maar ik, uh, ik heb geen idee uh, wat het is. Ik ken uh, ja, chocoladevla, aardbeienvla, vanillevla. Ja. Maar blanke vla is uh, voor mij uh, ja, onbekend. Dus ik vraag me af of iemand weet uh, ja, waar dat woord, wat, waar dat blank dan voor staat. Of uh, wat dat dan betekent. En mag het park. nog, blanke vla? Verbaast ja, me, me eigenlijk ook. opeens... Ja. Ja, precies. Ja, het is een heel raar woord eigenlijk om voor uh, vla te zetten. Ja. Ik vind het sowieso raar, want ik denk dan aan Blancova... denk ik in eerste instantie toch een beetje van... Ah, dat is dan neutraal of zo. Het heeft ook een soort van neutrale kleur. Neutrale vla. Neutrale vla. Dat klinkt minder het... lekker op een of andere manier. Ja, precies. Nou ja, ik vroeg het ook aan een vriendin van mij die Amerikaans is... en die, die uh, heb ik het laten proeven. En die, uh, die zei van, ah, het tastes like wedding cake... Oh. Dus, uh, toen dacht ik, ah ja, huwelijk zou ook nog kunnen. Lekker. Maar, uh, ja. ja. maar blanke is raar. Ja. Dus misschien kan iemand daar nog iets over uitleggen. Ja. Die, die naam tot nog een halve minuut, Bas. Had je nog okay. een vraag? Ja, uh, Snel. ik heb nog de vraag. Uh, waarom ruikt de avond anders dan de dag? Mooi. Ja, en misschien is dat iets waar ik alleen maar heb. Maar ik heb uh, ik, uh, dat idee. Dat... Uh, dat ja, de prachtige en... collectievragen. Oké, okay, ja. Ja. <laughs> ja, we moeten het erbij laten, want we, ja, okay. het is tijd voor het nieuws. Maar ik dank je hartelijk, Dankjewel. Bas. Ja, oké. Okay, nou, uh, ook bedankt en uh, ben benieuwd. Goeienacht, hè. Oké, okay, uh. dag. Dag 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max.